Gert het NOS -journaal. De prijzen in Nederland zijn in 2019 gemiddeld met 2,6% gestegen. En dat is de hoogste inflatie in 17 jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de btw-verhoging op levensmiddelen die vorig jaar van kracht werd, heeft geleid tot hogere prijzen. Voedingsmiddelen werden gemiddeld 4% duurder. Ook de hogere energiebelasting speelde mee in de inflatie. In de eurozone kwam de inflatie uit op 1,2%.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 In 2012 verbrak Canada de diplomatieke banden met Iran. Het weer bewolkt regenachtig, het wordt een graad of 12. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. Het is nu wat drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip op donderdag. In de regio Noord-Holland aan de files met de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Maarsen en Knopend Holendrecht 20 minuten oponthoud. A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Amstel Business Park en Knoopend Holendrecht. Bijna drie kwartier vertraging door een ongeluk. Op de A4 daarna richting Amsterdam voor Knoopend weer meer 10 minuten vertraging. A9 ook maar richting Amstelveen tussen Akersloot en Knoopend Velsen een kwartier. Verderop richting Amstelveen tussen Afrit, Haarlem Zuid en Kropend Bad Oeverdorp, een kwartier vertraging. En op de A208 Haarlem richting Velsen voor de aansluiting met de A22 een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 ZFM in de Morgen met Gerloogman. Goedemorgen uh, Zandvoort, goedemorgen uh, kinderen, dames en heren, iedereen die luistert en uh, je luistert naar ZFM. Het geluid van Zandvoort, het is gids uh, uh, donderdag. Nou ja, wat is er op donderdag altijd? Dat is de dag voor vrijdag dames en heren en uh, ja, denk daar niet licht over. Het is 9 januari, de kop is eraf. We zitten hier nog wel in de, in, de, in de kerstlichtjes. Nog wel een beetje gezellig. Want morgen hebben we de kerstborrel van ZFM. De nieuwjaarsborrel eigenlijk. Hè? En dat, uh, die lichtjes horen ook wel een beetje bij nieuwjaar. Mag dan wel. Tot uh, drie koningen geloof ik. Hè? Goed? Ik weet het eigenlijk niet. Het is uh, Oud-Holland weer vandaag. Dus dan weet je dat. Ik zou sowieso een uh, paraplu meenemen als ik eruit ga. Het is vijf over acht op dit moment en het is druk op de weg. Kijk uit, doe voorzichtig. En er zijn ook redelijk wat herten die je zomaar kan aanrijden. Met uh, don't. Nee, adore you. Adore, sorry hoor. Sorry. Sorry. A adore you. B door you, C door you. De beste muziek hierbij. Zet hem live. Op de zender. En op je, op je app. En op tv. Bij Ziggo op kanaal 40. Allemaal leuke dingen. En de beste muziek natuurlijk. Goedemorgen, zand voor tien over acht. Samen met Tavares en don't take away the music. Dat gaan we zeker niet doen. Zes minuten zes seconden. Ga je zeuren. Of de muziek niet weggehaald wordt. En dan maak ik er ook nog een liedje van. Ja, dames en heren, Tavares. Ach, commissaris, kijk eens even. Tavares al klaar is. Zo werkte dat. Over we weer in de chin-chin staan met z'n allen. Don't take away the music, Tavares. FM. Ja, dat zeg ik. ZFM. Hier, Bij ZFM in de morgen. Goedemorgen, goedemorgen. Oh, kijk eens even, goede platen zeg Zo. Ja, dat ligt er niet om. Want als je... om half negen op school moet zijn... dan zou ik maar wat gaan doen. Vandaar dat we dit liedje even draaien. Ik krijg een beetje een... een voorgevoel van wat de dag gaat worden. Neem wel een parapluutje mee of een petje op, want het regent een beetje. Goedemorgen Zandvoort, kort over acht. Bij ZFM in de morgen. En hier is Supertramp. En dat nummer heet School. En wat wil je nog meer? Zing eens even, joh. I can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you've got to learn the golden rule The teacher tells you stop your playing, get on with your work And be like Johnny Too good. don't you know he never shirks? he's coming along Blaten. Tijdloos, tijdloos, dames en heren. Hou in de gaten, want de Damherten veroorzaken ongelukken. Rond Harlem en zandvoort. Voorzichtig rijden. Goed in de gaten houden. Want ze springen zo voor je auto hoor. Ik heb persoonlijk zelf meegemaakt, die doet er helemaal niks aan. Er staat gewoon zo'n bambi voor je neus. En die gaat echt niet naar achter. En dan is het uh, huilig geblazen. Meestal voor het hertje. Ja, sneeuw, sneeuw en zielig. En uh, we moeten gewoon heel voorzichtig zijn. En je moet goed in de gaten houden dat het overal kan gebeuren. Ook in het dorp. Hier is... de Yellow Parson Project. I find this paradise And rest beside a river No need to walk around. like everyone has everything that wishes could provide worden hoor, zo. Bijna half negen. Bij ZFM. En dit was de Ellen Parsons Project. Goedemorgen, Zandvoort. Ja hoor, go West. Nou, meer West kan niet hè, in Nederland. Hier is We Close Our Eyes. Bij ZFM in de morgen. Oh! De allereerste hit. En de clip was geregisseerd door en Cream, weet je nog? Uh, ook wat nieuws, uh, wat ouds, ja, dat sterk. Ik wil arm de morgen Your new Chateau Lambert, the morning comes. I know you won't be there every time I turn around, you disappear. I, you. I you. Nice to you. I Als een, als een, als een, als een, als een, zanger. Een leuke plaat is dit. Nice to meet you. Hier bij ZFM. Nice to meet you. Goedemorgen, vijf voor half negen bijna. Hier is het met... And get out of your lazy bed. Get up. Get out of your lazy bed.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 niks van gelogen. Het is dus vandaag 9 januari en uh, de dagrecords. zijn. Uh, in 1963 was het min 7,8 graden Celsius, dames en heren. En ik denk dat het nu uh, plus 12 of 13 is. scheelt een beetje. De hoogste temperatuur is gemeten in 2007. Hoogste etmaal uh, temperatuur 12,9 graden. weeruitschreven. Extreme. Extreme. En het is vandaag natuurlijk. Uh, de dag van de heilige Adrianus van Canterbury. <laughs> Dat moet je toch vieren. En de heilige Britwold ook nog. En de heilige Pascha. Leave the bureau in the snow. Catch a tram to Uncle Poe. Early evening ring around. En de heilige Tom Robinson. Slipping by the concierge. By the bikes and up the stairs. Snap the latch and creep in town. Yeah To the clothes. Find a bar, avoid a fight. Show your papers, be polite. Walking home with nowhere else to go. After dark, noise and voices from the past. Across the dial, from Moscow to Cologne. Interference in the night, thousand miles on either side. Stations fading into the unknown. So throw up your coat, butter some toast, put another coffee on. ...naar de radio, dames en heren... ...af Niet onbelangrijk. En dan wordt het zeker ZFM... ...want het geluid van Zandvoort... ...moet in jouw radio of uit jouw radio komen. Want dan uh, wordt het uh, gezellig, uh, dames en heren. Ja. Hier is Shepard. En daar is...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 Ik. Meen ik, meen ik me te herinneren. Dames en heren, bijna kwart voor negen. Hier bij ZFM. Met de leukste muziek, oud en nieuw. In dit geval uitgezocht door mijn goede vriend Cor Draaier. En Cor kan er wat van hoor. Zing je even mee? We zijn bij ZFM Zandvoort uh, mensen aan het zoeken... Uh, vind je het leuk om geslacht te doen? Uh, reactie, uh, redactie te voeren of als technicus te, te, te, te werken hier bij uh, ZFM? Nou, daar zijn we op zoek naar jou. Samen met andere vrijwilligers maak je onderdeel uit van ons uh, nieuwsredactie... en maak je programma's in de studio of op locatie. Oh, so ja. You again stop the girl. Zij is een Albanese-Amerikaanse zangeres. Uh, van de, de, de, de band Black Cards, die in 2010 gevormd werd door Pete Woods. Bassist van Goedemort. de, de Full Out, Out Boys. Goedemorgen. luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Ja, dat je het weet, hè? Dat je het weet. Goedemorgen allemaal, bijna negen uur. En uh, als je om negen uur op je werk moet zijn, dan kom je nu te laat. <laughs> dat zit er dan dik in. Ah, lekkere muziek hier bij ZFM, hoor. Het geluid van Zandvoort. En alles wat je wil weten over cultuur, evenementen, de gemeente. Nieuws, politiek, sport, welzijn. En het weer natuurlijk, en het verkeer. Alles komt hier langs. Ik ga hoor, deze mevrouw. Chakkenkan. Yvette Marie Stevens, dat is haar eigenlijke naam. Maar ja, dan noem je je toch Chakkenkan. Chakkenkan. Goedemorgen, Zandvoort. ZFM, het geluid van Zandvoort. En haal hem erop. Here is again. The hai. night people. Hoi, hoi, hoi. Hoi. I don't know is Ja, ben you. I tell you what, what, why don't you come over here? Yeah. I have something I want to say to you. Oh, let me go. Oh. Okay, okay. This couldn't happen again. This is that once in a lifetime. This is the thrill. been people zijn er dames en heren met I love you baby. I love you baby. Oh, zo so fijn. So en dat allemaal om 5 voor 9. Wat is er allemaal te doen in Zandvoort de komende dagen? De twaalfde tussen aanstaande zondag hebben jazz in Zandvoort met uh, Ak van en uh, wat is kleine letterjes staan nee, ogen zijn niet zo best meer. In Theater de Krocht om half drie. En de 16e is volgende week. Derde donderdag live. Bij eh, het Wapenverstand voor het om acht uur. En de 19e volgend weekend is het klassiek concert. Openingsconcert in Heemstede.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 Every rose has its thorn The DJ said There's a game of easy come and easy go But I wonder Does he know Has it ever been like this And I know that you would be here right now If I could have let you know somehow I guess every rose Has it's known Just like every night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 Let's go Zie sí.